Die Dijkers met het NOS-journaal. De ontvoerde Venezolaanse leider Maduro is gisteravond laat aangekomen in New York. Hij is samen met zijn vrouw naar een gevangenis in Brooklyn gebracht. President Trump zei gisteravond dat hij Maduro wil vervolgen voor drugsterrorisme. De Venezolaanse leider werd gisternacht gevangen genomen tijdens een militaire operatie van de Verenigde Staten in Venezuela. Nu president Maduro gevangen is genomen. Neemt de Venezolaanse vicepresident Rodríguez tijdelijk de leiding van het land over? Het Hoge Rechtshof in Venezuela heeft geoordeeld dat Rodríguez zijn taken over moet nemen, omdat het land zichzelf moet verdedigen. Rodríguez eiste gisteravond in een tv-toespraak dat de VS Maduro vrijlaat. Ook noemden ze hem de enige legitieme leider van Venezuela. Luchtvaartmaatschappijen kunnen weer vliegen op de Caribische eilanden, als Aruba, Bonaire en Curaçao zegt de Amerikaanse minister van Transport. De beperkingen in het luchtruim... die vanwege de aanval op Venezuela werden ingevoerd... zijn weer opgeheven. KLM en Amerikaanse maatschappijen als Delta en United... hebben al laten weten de dienstregeling... naar de eilanden weer te hervatten. Of ook TUI en Corendon vanaf vandaag weer gaan vliegen... naar Aruba, Bonaire en Curaçao... is nog niet duidelijk. Gladheid en wintersweer hebben de afgelopen avond... opnieuw tot ongelukken geleid. Het ging onder meer mis in Os... Daar belandde een auto ondersteboven in de berm. In de kop van Noord-Holland bij Berghout haalde een automobilist een nat pak... nadat hij met zijn auto in de sloot belandde. En in Wees belandde ook een auto in de sloot nadat de auto uit de bocht vloog. Vanwege de gladheid geldt nog steeds een waarschuwing. De KNMI heeft voor het hele land tot maandagavond 10 uur code geel afgegeven. Het weer, winterse buien, soms sneeuwt het flink door. Aan de kust valt ook een mix van regen en sneeuw...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 It's been long. Case I need it when I'm older. Oh. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. But through the clouds I see. It keeps me warm Love has finally found me TVM